5 uur. Dit is Doral Megens met het NOS Journaal. Voor verkeersdoden gevallen dan in 2015. Er kwamen volgens het CBS 629 mensen om in het verkeer. Dat zijn er acht meer dan het jaar ervoor. De meeste slachtoffers waren jonge automobilisten... of bestuurders van 75 jaar of ouder. In Drenthe en Zeeland ligt na verhouding het aantal verkeersdoden het hoogst. In de provincies Zuid-Holland en Noord-Holland is dat relatief het laagst. Veilig Verkeer Nederland is niet verbaasd over de stijging en denkt dat deze vooral te wijten is aan hoge snelheden, rijden onder invloed en het gebruik van de smartphone in het verkeer. VVN vindt dat er structureel meer aandacht moet komen voor deze overtredingen. Steenwijkerland is de eerste gemeente die door de Centrale Raad van Beroep is berispt voor de manier waarop jeugdzorg is verleend, meldt de Volkskrant. Sinds 2015 zijn gemeenten volgens de nieuwe jeugdwet verantwoordelijk voor de jeugdzorg. In het geval van een meisje uit Steenwijkerland met psychische problemen is na een onzorgvuldig onderzoek ten onrechte hulp geweigerd, zegt de Centrale Raad van Beroep in de krant. De bestuursrechter wil daarom dat de gemeente de hulpvraag opnieuw beoordeelt. En de Centrale Raad van Beroep stelt dat de uitspraak gevolgen heeft voor alle gemeenten. De Venezolaanse president Maduro wil een speciale volksvergadering bijeenroepen om de grondwet te herschrijven. Dat staat in een decreet die hij heeft getekend. Volgens Maduro moet een nieuwe vergadering bestaan uit de arbeiders. Het venezolaanse parlement wil hij in elk geval niet betrekken bij de grondwetswijziging. De oppositie vermoedt dat Maduro met het plan probeert om aan de macht te blijven. Ze beschuldigen de president ervan dat hij de bevolking eerlijke verkiezingen ontzegt. Maduro ligt zwaar onder vuur omdat hij er niet in slaagt een einde te maken aan de diepe crisis. Het weer, vooral in het noordoosten en oosten, af en toe regen. Later vandaag ook buien in het westen en zuidwesten. De zon laat zich vandaag maar af en toe zien. Het wordt 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu de nacht. So Just close.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 Chose Ik zie het, de verslaven, net alsof je de hele liene verslaafd? Net als op aan de heerlijke zit. De kook ik door. Tijd om te slapen, dan blijf ik maar gapen. De zon breekt door. Achter, te op mijn toekomst. Zo'n drang naar morgen. Daarom ik lig wakker in mijn bed. Mijn hoofd vol met gedachten. De tijd ik langs en door. Slapeloze nachten. De zon bij langs en door. Mijn ogen reeds gesloten. Ik denk op.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 You can stop the losing enough, enough. No one's been Kijk Op 106.9. Straks meer. C.F.M. Maar nu eerst het NOS Nieuws.